8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... ...pijn van de aanleider Diederik Sanson. Hij is optimistisch en Rusland stemt in met een VN-resolutie. Onze correspondent daarover. En hoort er meer over in het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 In New York praat de VN-veiligheidsraad over een conceptresolutie... over de vernietiging van de chemische wapens van Syrië. De VS en Rusland willen dat er vandaag over wordt gestemd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... bereikte een akkoord met zijn Russische collega Lavrov. Uh, Ik was blij om een meeting met uh, Foreign minister Sergei Lavrov... en uh, we hebben een uh, agreement met respect to de resolution. Uh, to the removal and destruction of chemical weapons from Syria. Volgens Amerika dwingt de resolutie Syrië zijn chemische wapens op te geven... maar wordt er niet verwezen naar militaire acties of andere sancties... voor het geval Syrië niet aan zijn verplichtingen voldoet. Amerika erkent dat de tekst waar ze het nu over eens zijn... geen militair ingrijpen mogelijk maakt... maar hij zegt dat deze optie niet van tafel is.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 tot de officiële hulpdiensten gecharifteerd zijn. Als zich 20.000 hulpverleners hebben aangemeld... wil de hulpdienst daadwerkelijk van start gaan. Oud-schaatskampioen Hein Vergeert treedt op... als ambassadeur van de organisatie. Het is weer nog veel zon, maar ook wat sluierwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen en zondag blijft het vrij zonnig... maar door een aantrekkende oostenwind wordt het wat minder aangenaam. Het blijft wel droog. Pas woensdag of donderdag is er kans op wat regen. En we hebben weer een file, John Bakker. Heeft dat te maken met de mist? Nee hoor, nee, want die mist die komt in Limburg voor. En de files, want er zijn er zelfs drie. Die er staan, die staan in de buurt van Amsterdam. Op okay. de A8 vanuit Zaandam, bij Oostzaam, 2 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij Badhoevedorp, 4 kilometer. En op de ring van Amsterdam, de A10, tussen Koenplein en Heimhavens, 2 kilometer. Er zal bewogen moeten worden in Den Haag. U hoort zo dadelijk over meer dan twee minuten waar en door wie...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 Langer zakelijk parkeren? Kijk voor al onze interessante mogelijkheden op schiphol.nl. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl. Het NOS Radio 1 journaal. Het Lara Rensen. Het is uh, zeven minuten over acht. Goedemorgen. Het kabinet en de oppositie zijn na twee dagen van politieke beschouwingen bepaald niet dichter bij elkaar gekomen. Premier Rutte houdt van uitdagingen, blijft zijn optimistische zelf en ziet vooral kansen en mogelijkheden. Oppositiepartijen geven aan, we willen meedoen. We willen onze bijdrage leveren. Daar moet je over praten. Ja, maar de vraag is hoe het nu verder moet. Na twee dagen van debat is er nog geen steun van de oppositie... voor de begroting van volgend jaar en is er ook veel frustratie. Volgens CDA-leider Sybrand Buma... ligt dit aan de opstelling van minister-president. Nou, Wat mij wel teleurstelde is dat de premier wel heel veel woorden gebruikte... maar eigenlijk vooral zei, ik ga, we gaan praten. Maar het punt is, je moet wel weten welke richting je uit wil. En het lijkt wel alsof de richting ook een beetje kwijt is... Als andere partijen andere opties hebben... dan zal op een gegeven moment de premier uit al die verschillende voorstellen... wel moeten kiezen welke richting hij uit wil. En dat blijft heel erg open. Dat maakt het niet makkelijker. Hmm. Joost Vullings is nog altijd bij me hier in de studio in Den Haag. Joost... Leg mij eens uit, waarom kiest Rutte nu de premier... de chef van het kabinet voor deze onderhandelingsronde? En dat laat hij dan over aan minister van Financiën Dijsselbloem. Ja, uh, uh, nou, om het Dijsselbloem te laten doen... heeft vooral met, met de, de kennis van de financiën uh, te maken. Maar waar we de, wat we de afgelopen dagen hebben gezien... is natuurlijk heel veel onmacht. Uh, dat komt omdat iedereen anders denkt over de oplossing. Maar het was ook onmacht... omdat onderhandelen in het openbaar... dat is natuurlijk gewoon een drama. En, en, en Rutte heeft dat natuurlijk... die wist dat. Eh, dat debat maakte wel inzichtelijk... waar eventueel nog wel overeenkomsten zijn... en waar de verschillen zijn. Maar hij heeft wel gedacht... na dit debat moeten we zo snel mogelijk... de achterkamertjes in. Want alleen daar kan een oplossing gevonden worden. Mm -hmm. Want... Um mensen zal moeten toegeven dan, van beide kanten. Er zullen concessies moeten komen. Uh, vooral lijkt mij, dat hoorden we eerder ook uh, van uh, Vermeend... PvdA oud-staatssecretaris... dat um, er bijvoorbeeld uh, ingeleverd moet worden bij de PvdA... als het om nivelleren gaat. Ligt die bal zo bij Samson? Heb jij dat idee ook? Nou ja, uh, premier Rutte is er wel vol uh, voor gaan staan. Van dat, dat willen we niet. Kijk, uh, uh, bij de VVD zijn ze echt geen liefhebber van nivelleren. moeten ze weinig van hebben. Maar Rutte neemt altijd wel heel trouw het verhaal van Samson over. Hij zegt, ja, kijk, we doen dit uh, niet omdat ik iets tegen inkom inkomensverschillen heb... maar omdat in tijden van crisis en in tijden van bezuinigheid mensen aan de onderkant altijd harder worden getroffen. Want die zijn nou eenmaal afhankelijker van de overheid... met allerlei toeslagen dan, dan andere mensen. Dus als je daar niets aan doet dan gaan die mensen echt procenten in de min. En dan haal je, zoals in het jargon van Rutte... Dan haal je de ijslaag onder die mensen vandaan. Uh, dus moet dat, moeten die gestut worden, zoals hij gisteren uh, vaak in het debat zei. En dat geld moet ergens vandaan uh, gehaald worden. En dat halen ze bij de mensen die iets meer verdienen. Mm. Uh, nou, dat heeft zeker nadelige effecten uh, voor de werkgelegenheid. Maar dat is wel de keuze die het kabinet dus nu maakt. Ja, nou laten we even gaan luisteren naar de de Johnson. Verslaggever Wilco Boom sprak met hem. Over dat debat. Twee dagen vergaderd. en eigenlijk zijn kabinet en oppositie geen stap dichterbij gekomen. Nou, dat is niet helemaal waar. Als je naar concrete stapjes kijkt. dan heb ik er ook een aantal gezien. op bepaalde punten. zoals bezuiniging op de IVD of de zoektocht naar meer geld voor onderwijs. Nee, Zeker, er zijn kleine puntjes nee. genoemd. maar de hoofdvraag was. weet de coalitie, weet het kabinet hier zoveel steun te krijgen. dat ze zich ook voor behandelingen in de Eerste Kamer geen zorgen meer hoeft te maken? Het is nog net zo ver weg als gistermorgen. Nou, dat is niet helemaal waar. Ja, ik, concreet, we zijn er nog niet. De, en, in die nog zin, lang niet. In die zin uh, klopt het uh, dat het nog niet afgelopen is. Maar we hebben in dit debat natuurlijk wel een aantal dingen gezien. We hebben de bereidheid gezien van coalitiepartijen om te bewegen. We hebben ook de beperkingen uh, helder gekregen die daar dan weer bij horen. Ik denk dat dit debat een hele hoop basis heeft gelegd... waarvan we nu snel, want ik heb wel haast ermee, verder kunnen. Maar zit de helderheid er niet vooral in dat CDA, met name het CDA en ook D66 hebben duidelijk gemaakt... dat het kabinet heel veel water in de wijn moet gaan doen voordat er sprake kan zijn van een compromis? Ik begrijp het ook heel goed. Ook, ook de houding van het CDA op dat punt. Uh, maar uiteindelijk moet je tot elkaar weten te komen. En dat gaat gewoon in gesprekken uh, die uh, onder leiding van Jeroen Dijsselbloem zullen plaatsvinden. Nou, ook bij ons is Robin Linschoten... ex-staatssecretaris Sociale Zaken van de VVD. Zit nog in de studio. Meneer Linschoten, welk plan heeft Diederik Samson volgens u? Wat destilleert u uit zijn woorden? Uh, dat hij aan het afwachten is. Uh, het is duidelijk dat nu een Partij van de Arbeid... Uh, de regie krijgt in die, uh, in die, in die gesprekken. Uh -huh. En dat lijkt me ook heel erg uh, verstandig. U heeft gehoord wat Willem Vermeent in deze uitzending uh, vanmorgen zei. Het is natuurlijk met name de Partij van de Arbeid... die zal moeten bewegen, want zowel de voorstellen van het CDA, als die van D66... betekenen dat de beweging vanuit die hoek uh, moet komen... Mm -hmm. nou, dan is het ook heel erg handig uh, om in eerste instantie... de Partij van de Arbeid, in dit geval... in de persoon van de minister van Financiën... Uh, maar eens uh, uh, aan de slag te laten gaan. Ja. Krijgt Dijsselbloem ruimte, denkt u, van Samsom en Spekman? Nou ja, krijgt die ruimte? Er zal ruimte moeten komen. Linksom of rechtsom. Uh, het is volslagen helder dat hele belangrijke onderdelen van het regeringsbeleid... Um, alleen maar kunnen worden gerealiseerd via wetgeving. Ja. En het kabinet heeft uh, bij wetgeving niet alleen de Tweede... maar ook de Eerste Kamer nodig. Dus je kunt wel uh, blijven navelstaren... en je eigen gelijk proberen te halen en niet bewegen... Maar als dat betekent dat je voor het kerstreces eigenlijk gewoon met lege handen staat... dan heb je het paard achter de wagen gespannen. En ik denk dat uh, alle hoofdrolspelers zich dat realiseren. Ja, inclusief natuurlijk de oppositie. Welke strategie zal Dijsselbloem moeten gaan hanteren? Want we hoorden hem zeggen dat hij gaat bellen met iedereen, met alle oppositiepartijen. En dat hij, uh, nou, volgens mij vooral het constructieve deel van de oppositie... aan de tafel zal uitnodigen. Uh, wat moet hij gaan doen? Is het wel handig om aan de tafel te zitten? Kan hij niet beter aan het strand gaan wandelen met ze even los van de Haagse werkelijkheid komen? Nou, de vorm doet niet zozeer ter zake. Kijk, hij zal een keuze moeten maken. Er zijn, er zijn uh, globaal twee strategieën die hij kan bewandelen. De ene strategie is met één partij, bijvoorbeeld het CDA... een complete deal over al die onderdelen van het pakket maken. Is die in één klap klaar? Is die in één klap klaar en heeft met het CDA ook gegarandeerd... een, uh, een meerderheid in de Eerste Kamer. <laughs> Als dat niet lukt, dan, uh, dan is er natuurlijk altijd een plan B, een tweede strategie. En dat betekent dat je op die verschillende onderdelen... met verschillende meerderheden, wisselende meerderheden... probeert uh, het kabinetsbeleid veilig te stellen. Is dat niet te ingewikkeld? Dat is een stuk ingewikkelder dan de eerste route. Maar uh, kijk, ook het CDA zal zijn huid buitengewoon duur willen verkopen. Het uh, aangaan van het gesprek is absoluut geen garantie... dat dat ook daadwerkelijk tot een deal tussen het kabinet en het CDA... Leiden. Ook in die situatie zal er het een en ander moeten gebeuren. Ja. En hoe ziet u de rol nu van um, de sociale partners? Want er zijn toch mensen die, we hebben het er eerder al even over gehad door vanochtend... maar er zijn mensen die nu pas inschakelen. Uh, hoe zouden zij zich moeten opstellen? Want u geeft aan, er zal gepraat moeten worden... iedereen moet water bij de wijn doen. Dat geldt dan ook voor de sociale partners, lijkt mij. Dat geldt ook voor de sociale partners. En die sociale partners die moeten zich heel goed realiseren... dat onderdelen van dat sociaal akkoord... dat geldt voor uh, aanpassing van sociale zekerheid, bijvoorbeeld de WW... Uh -huh. maar ook voor aanpassing van het ontslagrecht. Dat zijn zaken die uh, kun je niet afspreken met het kabinet en dan declameren. Nee, die kunnen alleen maar gerealiseerd worden door wetten te veranderen. Ja. En wil je een wet veranderen, dan heb je in Nederland naast het kabinet... Uh, ook de medewetgever nodig. En die medewetgever die bestaat uit twee kamers, een tweede en een Eerste Kamer. En als daar een Eerste Kamer is die zegt: uh, nee, ik sta zo'n wet niet. Ja. Uh, nou, dan kun je wel uh, niet bewegen en stil blijven zitten. In maar dan hok. heb je niks in handen, natuurlijk, dan dan uiteindelijk. Heb je, uiteindelijk heb je helemaal niks in handen. En hoe gaat dat? Want even voor mijn begrip, u heeft met dit beltje gehakt. Uh, wordt er nu ook al gepraat met de sociale partners? Of is het, wordt er nu eerst de route bewandeld via de oppositiepartij en daarna pas weer.? Richting de sociale partners. Nee hoor, als het kabinet uh, dat verstandig aan uh, doet, dan worden die gesprekken gewoon uh, parallel uh, gevoerd. In de periode dat ik op het ministerie van Sociale Zaken zat... was het ook altijd zo dat we uitvoerig met sociale partners spraken... in de aanloop naar belangrijke debatten. Bijvoorbeeld uh, een debat over de, uh, over de miljoenennota. Uh -huh. Maar datzelfde gold voor de weken die vooraf gingen... aan bijvoorbeeld overleg in de Stichting van de Arbeid. Uh, de dames en heren kennen elkaar goed. Ze weten elkaar heel goed te vinden. En ik kan me niet voorstellen dat... Uh, en nu een partij is die zegt, "Van well, laat maar eens even afwachten... Uh, wat er aan een andere tafel uh, gebeurt... Het is helder om na de algemene beschouwingen, dat is ook het nut van die algemene beschouwing in de Tweede Kamer, dat alle partijen de balans opmaken en eens eventjes hun zegeningen tellen. En ja. zich afvragen van, nou ja, wat kan ik realiseren van de doelstellingen die ik zelf in eigen huis heb geformuleerd? Welke partijen heb ik daar voor nodig? En als daar geen voldoende meerderheid voor is, hoe kunnen we dat probleem oplossen? Iedereen die niet bereid is om dat te doen... die zal nog voor de kerst van een koude kermis thuis komen. Robin Lindschoten, ex-staatssecretaris Sociale Zaken van de VVD. Bedankt. Um, Joost Vullings, heeft iedereen inmiddels niet blaren op de tong... van al dat gepraat met elkaar? want. Uh... Meneer Inschroter geeft het nu ook al aan. Er moet ondertussen ook nog gepraat worden met de sociale partners. Ja, iedereen praat met iedereen. Dat is, is en ondertussen de zien we nog steeds mensen hier. Ja, ja, ja, ja, ja, we ja. zien geen beweging dan. Nee, nee, Kijk, kijk. Dat was natuurlijk eigenlijk uh, Het gekke is dat je ziet dat heel, er is heel veel waardering is over hoe uh, premier Rutte gisteren de algemene beschouwingen heeft gedaan. Dan kan je zeggen, ja, waarom krijgt hij echt waardering? Hij, hij heeft nog steeds staat hij met lege handen. In de Eerste Kamer heeft hij nog steeds geen steun voor al zijn plannen. Maar wat hij, wat hij gisteren knap heeft gedaan, is wel... Uh, uh, Bram van Oijek zei van, ik voel me een beetje aan het lijntje gehouden. Mm. Maar dat heeft hij gisteren inderdaad wel gedaan met iedereen. Maar het lijntje is niet geknapt. Er is geen enkele fractievoorzitter boos weggelopen met het verhaal... bekijk het maar. En hij nou, van het constructieve deel dan, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja die motie van, van wantrouwen die was al een ander tien minuten, maar... <laughs> uh, en de polder, hij heeft het sociaal akkoord gisteren ook uh, overeind gehouden. Je ziet dat hij dat heel belangrijk vindt. Maar uiteindelijk, want het waren natuurlijk meerdere fractievoorzitters... Arie Slob van de ChristenUnie, Alexander Pechelt, die zeiden van... ja, er moet een keer een keuze worden gemaakt tussen de polder en de politiek. En ja, ik, ik heb sterk het idee dat als het daarop aankomt... Uh, Robbe Linschoten zei het net terecht... uiteindelijk heb je de Tweede Kamer nodig om wetten te maken. En draagvlak, dat krijg je via de sociale partners. Maar uiteindelijk kan je het ook zonder draagvlak. Dus... Uh, dan, dan is toch het... Het openbreken van het sociaal akkoord. Dat is ja, toch precies. de zwakste schakel. Ja, maar dan dat hoor je Linschoten ook zeggen. Ton Heert van de FNV zal zich bijvoorbeeld ook realiseren dat uh, hij wel uh, ergens voor kan gaan liggen. Maar dat als uiteindelijk dat niet in wetgeving beklokt kan worden, dan staat er ook hij weer met lege handen. Ja, dus, dus, ik, dus ik denk dat ze uiteindelijk toch daar gaan aankloppen en zeggen. Ja jongens, je kan hoog en laag springen, maar je moet bewegen. En dan is het de vraag: van, komt er, wordt het Sociaal Akkoord aangepast? En dan hou je het sociaal akkoord? Zou het kabinet natuurlijk heel graag willen. Partij van de Arbeid zeker. Want als ze de vakbond kwijtraken in een jaar volgend jaar met verkiezingen in de strijd met de SP is buitengewoon vervelend. Dus er kan een, een aangepast akkoord komen. Maar het kan ook zijn dat de FVV zegt... nou, dan is er geen akkoord meer. En dan stromen hier die velden om ons heen hier in Den Haag... die stromen vol met demonstranten, Lara. Ja, nou dan kunnen we daar ook weer zo naartoe wandelen. Want we zitten hier inderdaad heel dicht bij het veld en aan het Binnenhof. Dankjewel. Joost Vullings, voor jouw beschouwingen op de beschouwingen. John Bakker, hoe is het uh, met de verkeersinformatie, met de files? Ja, stelt allemaal niet zo gek veel voor. Lara, vanochtend op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... er is wat vertraging bij Batuverdorp, 4 kilometer. En op de N325, dat is de rondweg van Arnhem... staat tussen het Gelredome en Westervoort ook 4 kilometer. De rechte is dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Over blaren op je tong gesproken. Er gingen weken van diplomatiek getouwtrek aan vooraf. Werd ook daar veel gepraat. Bij de VN, Rusland en Amerika zijn het vannacht dan toch eens geworden... over een ontwerpresolutie over het vernietigen van chemische wapens in Syrië. En als het goed is, stemt de voltallige VN-veiligheidsraad... u hoort het goed, de voltallige raad vanavond laat over de resolutie. Correspondent David-Jan Godvrouw is in Moskou. David-Jan... De Russen kunnen tevreden zijn? Wat, wat is het gevoel over het algemeen? Nou, in ieder geval over het feit dat er nu een ontwerpresolutie ligt. Want daar was uh, natuurlijk niemand, uh, niemand zeker van dat het er uiteindelijk zal, uh, van zou komen... gezien de grote verschillen tussen met name Washington en Moskou. Maar er zitten een aantal dingen in, uh, in die ontwerpresoluties. Een resolutie waar de Russen inderdaad uh, redelijk tevreden mee, uh, mee kunnen zijn en zullen zijn. Uh, ten eerste dat er geen verwijzing in staat naar het gebruik van uh, chemische wapens... door uh, president de Syrische, president Assad, op 21 augustus die vreselijke avond waarbij 1400 doden uh, zijn gevallen. De Amerikanen hebben steeds gezegd... Uh, Assad zit erachter. De Russen zeggen... nee, dat is niet waar. Nou, dat wordt nu... in het midden gelaten in die resolutie. Verder bevestigt uh, de resolutie... de soevereiniteit van, uh, van Syrië. En uh, wordt er gesteld... dat uh, de crisis alleen kan worden... opgelost door middel van een internationale... conferentie, door middel van onderhandelingen. En daar hebben de Amerikanen... steeds gezegd van, maar Assad heeft... al zijn geloofwaardigheid verloren als president. Die moet weg. Nou, daar is nu... althans vooralsnog ook geen sprake van. Er komt waarschijnlijk op termijn... Een internationale conferentie waar wordt bekeken of er inderdaad een oplossing mogelijk is voor Syrië. Hmm. Ja, en ik hoor jou nog niet over hoe uh, ingegrepen zal worden of gereageerd zal worden als Syrië zich niet aan de afspraken in de resolutie houdt. Wat, wat, wat is daarover gezegd? Nou, daar staat een, uh, inderdaad natuurlijk ook een, een passage over. He, voor het geval uh, er niet wordt meegewerkt aan uh, de opsporing... aan de verwijdering van, uh, van die chemische wapens... of als ze opnieuw worden gebruikt... dan wordt er een beroep gedaan op uh, artikel 7... van het handvest van de Verenigde Naties. En daar staat onder andere in dat er militair ingegrepen kan worden... als, uh, als de Veiligheidsraad daartoe besluit. Maar er zijn twee dingen. Ten eerste wordt, uh, daar, is daar sprake van alle partijen die zich niet aan de afspraken houden... dus Assad, maar ook de oppositie... gesteld ja. dat die onverhoopt chemische wapens zou gebruiken... dan kunnen die ook gestraft worden. En ten tweede is er geen sprake van een automatisch gebruik... van militaire middelen, maar moet daar opnieuw... door de Veiligheidsraad over worden besloten. En daar kunnen de Russen, als ze dat willen... natuurlijk dwars gaan liggen met een veto. Die kunnen dat militair ingrijpen alsnog uh, tegenhouden dan. Ja, ja, terwijl de Amerikanen uh, aangeven... dat die optie van militair ingrijpen niet van tafel is. Dus dat wordt wel echt nog... Dat is nog steeds een twistpunt. Dat is niet van tafel, hè? Dat is niet van tafel. Nee, dat is, je, je moet natuurlijk een stok achter de deur hebben. En dat is in de, op deze manier ja, is, is het een compromis geworden tussen Washington en Moskou. De mogelijkheid is er, maar er is een nieuw besluit van de Veiligheidsraad voor nodig. Ja. Um, zijn Rusland en Amerika het ook eens over de tijd... waarin deze resolutie moet worden uitgevoerd... Um, ja, zeker. Dat hebben ze al in een eerdere overeenkomst uh, met elkaar afgesproken. Hè. De ministers van Buitenlandse Zaken, Lavrov van, uh, van Rusland... en Kerry van de Verenigde Staten, hebben een tijdpad opgesteld. Uh, daar stond in dat Assad na, een week na die overeenkomst... een lijst moest hebben ingeleverd met alles wat hij aan chemische wapens heeft... en waar het zich bevindt. Dat heeft hij gedaan. Die lijst die wordt nu beoordeeld. Uh, vervolgens is de bedoeling dat er inspecteurs van de VN naar Syrië gaan om alles op te sporen... om alles af te sluiten, zodat er niemand meer bij kan. En dan uiteindelijk half volgend jaar moeten alle chemische wapens in Syrië... of zijn vernietigd of het land uit zijn gebracht. Nou, dat is een heel krap schema. Het is maar de vraag of dat allemaal lukt. Dus ja, ook de komende maanden blijft het spannend. Goed, dankjewel. David-Jan Godfoy, met zijn uitleg over uh, de resolutie die, waarover gestemd gaat worden, waarover men het in principe eens is, um, rond de chemische wapens in Syrië. We nemen ook nog even mee naar het strand. We gaan even uitwaaien, niet heel ver weg van Den Haag. Daar staat Mino Remmers. Want uh, Mino, in Katwijk zijn ze heel wat van plannen en de ondernemers die moeten daarvoor wijken. De strandtenthouders zijn nu al aan het opruimen tijdens de herfstvakantie. Geen kopje koffie op het strand van Katwijk. En ook uh, uh, Henny Schaap die, uh, die is al aan het opruimen. We lopen even van zijn strandtent. We stappen naar buiten. Zo lopen we naar een piketpaaltje wat u hebt geslagen. Zo'n 100 meter verderop. Daar komt hij volgend jaar te staan. Ja, Dat is de achterkant van het paviljoen. Dus over 100 meter uh, dichter naar de zee. We lopen met Hans Plukkel en Huig Ouwehand. Huig Ouwehand is uh, schouwer op het strand... Echte Katwijken kan uitleggen waarom er nou toch zo gek is dat er een dijk loopt midden door Katwijk... waardoor een deel van Katwijk gewoon helemaal geen dijk heeft, buiten dijks woont. Hoe komt dat? Uh, het is zo dat uh, vroeger Katwijk uh, had de uh, op strand staan. En uh, Katwijk, uh, ja, het was heel belangrijk dat die bomschuiten veilig waren. Vissers. Vissers, dat, uh, de, de bomschuiten was inkomsten voor Katwijk. En uh, in de winterperiode stonden ze hoog tegen de boulevard aan. Zodat ze in uh, de winter goed veilig stonden. Uh, Zodoende is Katwijk altijd laag gebleven uh, bij de oude witte kerk. Bij de oude ze vonden de, huizen, de boten belangrijker dan de huizen? Ja, dat klopt. Want dat was je inkomsten. Als, je, als de, de visserij goed ging, was er, in, was er wat te eten. was er, was er inkomsten. Ja. En uh, nu is het zo omgedraaid dat uh, we geen boomschuiten meer op het strand hebben. Uh, en dat de, de huizen belangrijker worden eigenlijk uh, als de schepen. En zodoende is er een, een tweede kering, een kering in het dorp van Katwijk gelegd. Want nu ligt dus de dijk midden in het dorp. En dat gaat veranderen. Er komt, want het voldoet niet meer aan de huidige eisen. Hans Plukkel is van het Hoogheemraadschap, waterschap Rijnland. We wandelen over het strand. Zolang als wij wandelen is ook de afstand... dat jullie het hele strand over een lengte van twee kilometer verplaatsen. Wat een operatie. Een van de grootste na de Neeltje Jansen van, deze, van dit land. Ja, dat is een van de grotere projecten. In het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma... Dus zwakke schakels in de kust... Die en Katwijk gekend. is zwak? Katwijk is een zwakke schakel, ja. ja. Of zeggen de Katwijkers niet, is het nou echt wel nodig? We hebben nog nooit zeewater binnen gehad. Nou, Katwijkers zijn niet zo uh, angstvallig. Maar uh, als je ziet dat de oude Rijn achter Katwijk ligt... en als er fout gaat in Katwijk... Dan gaat ja, het ook in Leiden fout. Dan gaat het ook in Leidenfout. En dan gaat het ook in Haal en Ja. Dus het is wel, in landsbelang is het wel nodig. Ja, terwijl in Stockholm vandaag het vijfde klimaatrapport wordt gemaakt. Dat heeft alles te maken met die stijging van die zeespiegel. Um, hoeveel kost deze operatie? Nou, dat gaat om enige tientallen miljoenen. Dus uh, gaat u uit van uh, 40 miljoen. En dan hebben we het nog niet over de parkeergarage die achter de dijk in Duin gebouwd gaat worden. Is er verzet bij de bewoners? Nou, niet echt verzet. Men is natuurlijk kritisch omdat hier en daar het uitzicht wat minder wordt. En men wil natuurlijk ja, blijven genieten van, van het strand en van de kust. Ja. Er komt een hele hoge dijk met basaltblokken. Daar wordt weer een duin opgelegd. Waar komt dat zand vandaan? Dat zand komt uit de Noordzee. Dat wordt uh, aangezogen. En dat wordt dan zogenaamd gesuppleerd op het bestaande strand. Deze winter? Deze winter, ja. ja. Ja, en dan komt er dus een volledig nieuw strand. Maar de Katwijkers willen natuurlijk dat hun Katwijkse strand er precies zo uitkomt te zien zoals het nu is. Ja, maar dat gaat ook wel gebeuren, want uh, alles verplaatst zich 100 meter. Dus uh, het strand dat we nu hebben, uh, die hebben we straks ook terug. Alleen op een andere plek. We lopen naar het piketpaaltje, daar zijn we nu aanbeland. Dus zolang als wij lopen, zolang wordt er dus 2 kilometer strand verplaatst. Uh, ik kan me voorstellen, meneer de wethouder Daan Binnendijk, dat er... Bewoners zijn die zeggen ja maar zie ik straks de zee nog? Nou, daar maken ze zich inderdaad wel een beetje zorgen over. Maar we proberen het zo laag mogelijk te houden en om de kustverdediging eh, in overeenstemming te brengen met het ruimtelijke genot wat de mensen nog steeds willen hebben. Ja. Tenslotte nog even terug de Henny Schaap. Die moet een maand eerder stoppen. Het was al een slecht voorseizoen. De zomer was prachtig. Het was toch nog wel een goed jaar. Ja, dat is een gemiddeld jaar. Dat was maar, goed. maar nu eerder stoppen een maand. U krijgt geld. Als het goed is wel. Dan krijgen we een compensatie. En dat zullen we wel afwachten. Ja. Hans Plukkel, waar komt dat geld vandaan? Uh, nou, dat wordt, uh, In het project wordt dat uh, meegenomen. Hè? Ja? Dus dan gaat ja. u betalen? Ja. U nou, wij... zelf natuurlijk. Nee, uh, de, de hoogwaterbescherming. Dit project wordt nog heel uit de rijksmiddelen betaald. In de toekomst betalen de waterschappen de helft en de andere helft door het Rijk. En dat zijn dus de ingelanden van het gebied. Met elkaar betalen we dat. Wanneer is klaar? Uh, dit is klaar eind volgend jaar, eind 2014. En de parkeergarage die is klaar uh, voorjaar 2015. En dan ligt dit wat we nu horen... meer dan 100 meter verderop. Mm, heerlijk eigenlijk wel, hè? even naar het strand om uit te waaien. Misschien straks eventjes. En zo dadelijk, na half negen, gaan we in op de erbarmelijke omstandigheden... voor uh, arbeiders aan de stadions in Qatar. Ja.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 En de landelijke SOS Alarmhulpdienst gaat de komende maanden vrijwilligers werven die eerst hulp kunnen verlenen bij een ongeluk of andere calamiteiten bij hun om, in hun directe omgeving. De dienst wil de vierde hulpdienst worden naast politie, ambulance en brandweer. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. Michiel Severin, hoe staat het ervoor met het weer op dit moment? Wat ik zie hier, ik zit in Den Haag, toch een aardig opgeklaarde lucht. Ja, zeker. Dat geldt voor eigenlijk het hele land. Je ziet hier en daar wel wat hoge sluierwolken over het land trekken... maar die houden de zonneschijn amper tegen. Verder een enkel mistbankje nog in het noordoosten... en wat dichtere mist in Limburg. Dat is allemaal aan het optrekken. Het meest opvallend vanochtend in het hele land zijn de lage temperaturen. Het heeft afgelopen nacht aan de grond gevroren. In overijs was het zelfs min 2 graden geweest. Op dit moment is het dicht bij de grond plus 2... en op neushoogte een graad of 5 tot 8... Dus ja, een hele frisse start van de dag. En een koude neus. <coughs> uh, het winterdekbed maar weer tevoorschijn halen kun je het best doen. Ja, ja want de nachten worden natuurlijk ook steeds weer langer. Dus uh, het is steeds langer ook aan de koude kant. Vanmiddag wordt het wel aangenaam, hoor. Dan kun je het best gewoon een beetje nazomers noemen zelfs. Temperaturen dan van 16 tot 18 graden. Het zijn geen toptemperaturen. Maar met zon en uit de wind, dan is het gewoon prima om buiten te zitten. Zit je in de wind, en die stelt vandaag nog niet heel veel voor... dan voel je al wel dat het toch echt najaar is en geen zomer. En dat geldt voor het weekend nog veel meer, Lara. Dan hebben we volop zonneschijn. Het ziet er heerlijk uit buiten. Maar die oostenwind, die wordt wint kracht 4 tot 5, dus in de wind, dan is het gewoon toch aan de frisse kant. Brr, dankjewel. En hoe is het met de verkeersinformatie? Nou, we zijn uh, uiteindelijk toch nog op 23 kilometer gekomen, alles bij elkaar. Verdeeld over zeven files. Stelt allemaal niet zo gek veel voor. De langste file staat op de A9, van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Battenverdorp, 6 kilometer. Na een ongeluk op de N50, vanuit Emmeloord naar Apeldoorn... bij knooppunt Hattemar broek 2 kilometer... En op de rondweg van Arnhem, de N325... tussen het Gelredome en Westervoort, 4 kilometer. Daar stond een auto stil en hij rijdt weer. Alle rijstroken zijn weer vrij. En u hoort het al eventjes van David-Jan Godfra vanuit Moskou. Rusland en Amerika zijn het eens geworden, maar toch niet helemaal. Hoe dat zit, hoort u over meer dan twee minuten.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik neem u mee naar de resolutie over Syrië. Naar New York dus vanavond, of komende nacht... stemt de VN-veiligheidsraad over die resolutie... waarin Syrië wordt opgedragen zijn chemische wapens te vernietigen. De Verenigde Staten en Rusland... zijn het na weken van overleg eens geworden over zo'n resolutie. Diplomatiedeskundige Robert van der Roer. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is in jouw ogen die resolutie opgebouwd? Is het een eenduidige resolutie geworden waar iedereen hetzelfde over denkt? Nee, absoluut niet. Uh, er wordt eigenlijk een groot meningsverschil verborgen in de tekst. En namelijk het, uh, het moment waarop al dan niet geweld kan worden gebruikt. In de huidige tekst is daar uh, geen sprake van een automatisme. Dus als dat zich misdraagt, dan gaat de hele zaak terug naar de Veiligheidsraad. En ja, dan wordt er gesproken over een nieuwe resolutie... die dus Rusland dan kan vetoen. Met andere woorden, daar is geen zekerheid op... Nee, dat er geweld kan worden gebruikt bij misdragingen. En daarmee is uh, er dus ook geen drukmiddel... Uh, om Assad uiteindelijk die chemische wapens ook daadwerkelijk te laten inleveren... en ze te laten vernietigen. Nee, als je de film terugdraait van de afgelopen drie weken... dan zie je een, zie je, zitten we als wereldgemeenschap in een duizendingwekkende rollercoaster... waar de Amerikanen echt heel hoog te paard hebben gezeten, zware woorden hebben gebruikt. De vergelijking met Hitler is gemaakt. Dit mag niet ons Chamberlain-moment zijn, heeft Kerry gezegd. En nu het puntje bij het paaltje komt, wordt uiteindelijk de dictator toch met een fluwele handschoen aangepakt. Niet helemaal met een fluwele handschoen, want er wordt er wel drukmiddelig uit, absoluut. Hij wordt heel precies opgeschreven in deze resolutie wat hij allemaal niet mag. En het is duidelijk dat uh, de Russen, ja die hebben nu een diplomatiek succes. Maar ze zijn ook aan, aan de kant gekomen van Assad. Ze zijn mede-eigenaar geworden van dit ontwapeningsproces. Als het mislukt zijn ook de Russen, ja zitten ook in, de Russen in het kamp van de verdachten om het zo maar te zeggen. Maar en hoe bedoel je dat, Robert? Nou ja, zij zijn nu duidelijker dan ooit verantwoordelijk geworden voor het ontwapeningsproces. Zij hebben dit hele proces eigenlijk op gang gebracht. Na de verspreking van Kerry twee weken geleden is er een onderhandelingsakkoord gekomen tussen de Amerikanen en de Russen. En als Assad zich nu misdraagt, dan straalt dat ook negatief af op de Russen. Met, ze gaan ook niet voor niks ook nu troepen sturen om die ontwapening te begeleiden. En dus het is, ja, het is een korte termijn succes voor Poetin, absoluut. Of het op lange termijn succesvol zal blijken, moet, uh, dat moeten we afwachten. Omgekeerd geldt eigenlijk voor Obama. Hij komt nu met de schrik vrij, hij hoeft niet militair... ...te interveneren, nou, ondanks alle zware woorden... ...maar hij kan toch, als er misdragingen komen van de Syrische kant... ...kan hij toch ineens sterker staan en zeggen... ...ja jongens, ik heb nu de diplomatie een kans gegeven... ...maar het werkt gewoon niet. Uh -huh. Nou, dat zal hij ook nodig hebben om in eigen land sterker te komen te staan... Maar het, het, is, ja, het is een gemengd beeld op dit moment... Qua ja. winst- en verliesrekening voor de grote landen. Ja, dat komt ook heel duidelijk naar voren uit jouw verhaal. Um, wij hebben het vaak over het failliet van de VN gehad... ...als ja. vredesorganisatie, Robert. Is, is um, de geloofwaardigheid van de VN weer een beetje hersteld? Hoe zie je dat? Nou ja, kijk, we moeten altijd uitkijken om de VN te begraven... ...want uh, dat is al vaker gebeurd. In Bosnië, in Kosovo en in Irak werd de VN uh, gepasseerd... En de VN zijn er nog steeds, ook die zitten in een rollercoaster. Zij zijn, zijn, ja, weer spiegelen de stemming in de, in de, in de internationale gemeenschap, zeg maar, de humeuren tussen de grote landen. Nu is er weer even een slingerbeweging, na 2,5 jaar touwtrekken terug naar de VN, na drie veto's in de Veiligheidsraad. Ja, dus de VN heeft weer even wat ademruimte. Maar wat ik er straks zei, als, we, als het misgaat in Syrië en we gaan terug naar de Veiligheidsraad, dan moeten we het... het Afwachten wat er dan gaat gebeuren. dan kan de Fan weer een tik krijgen. En misschien weer gepasseerd worden. Wat ik interessant vind, is dat nu de dictator is nu aan zet. Assad gaat het nu bepalen. Hij is verzwakt, want hij wordt uh, ja, uitgekleed. Uh, ...op het gebied van chemische wapens. We moeten overigens afwachten of hij alles gaat inleveren. Daar bespeur ik nu al toch naïviteit over. Uh -huh. Hij heeft een volledige lijst ingeleverd. Er zijn al wekenlang berichten dat hij wapens wegsmokkelt naar, uh, naar, naar, Syrië, of naar, naar, naar de buurlanden van Syrië. Ik zat gisteravond aan tafel met een diplomaat... ...die de afgelopen twee jaar zes keer bij Assad op bezoek is geweest. En die zei tegen mij... Weet toch wel dat niet Assad dit land runt, maar zijn broer. Want dat is een psychopaat, een moordenaar, en die stuurt het leger aan. Kijk, dat is de, de zeg maar, backstage wat er aan de hand is. En dat is een heel ander verhaal dan het grote machtspel in de VN Veiligheidsraad. Dus hoe dit uiteindelijk wordt opgelost, zullen we, ja, zullen we moeten afwachten de komende maanden... Aan, aan, aan de hand van wat Assad gaat doen. Juist, duidelijk. Robert van der Roer, diplomatie-deskundige... over die resolutie waarover gestemd zal worden in de VN-veiligheidsraad. Robert, dankjewel. De wielerwereld dan staat al een jaar in brand. Denk aan Lance Armstrong, die was een voetstuk viel. Alle renners die bekenden dat ze doping hebben gebruikt... en meewielen met hem. En wat deed de internationale wielerunie... Nou, die deed helemaal niks. En daarom is de verkiezing van een nieuwe voorzitter vandaag interessant. Blijft het Pat McQuaid die niets deed? Of zijn uitdager Brian Cookson? We gaan naar Gio Lippens uiteraard. Die is in Florence, waar de UCI vergadert. Gio, ook goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Gaat het veel uitmaken wie van de twee wint? Ik vraag het me af. Uh, Cookson heeft uiteraard ja, een nieuwe wind beloofd. Uh, zoals je dat zegt, als er nieuwe mensen komen... dan, uh, dan vegen er ook nieuwe bezems... Nou, dat heeft hij in ieder geval gezegd. Hij heeft gezegd dat hij het wielrennen nou ja, in ieder geval weer wil zuiveren. Uh, dat hij vooral ook naar het verleden wil kijken. Ja, en dat is het punt waar me kwijt met name toch wel een klein beetje ongerust over begint te worden. Want dat is natuurlijk de voorzitter geweest van de afgelopen acht jaar. Acht jaar waarin ja, niet zo veel gebeurd is trouwens, want dat moeten we wel eerlijk zeggen... Alle ellende met Lens Armstrong dateert natuurlijk allemaal van het tijdperk Heinverbrugge. Brugge. Dus nog voor Pat McQuaid. Maar McQuaid zit in de lijn van Heinvoer En uh, er is eigenlijk, uh, wat Koeksen betreft, onvoldoende gedaan aan het uh, zuiveren en schoonmaken van de wielersport. Uh, UCI heeft te weinig gedaan. Dus daar draait het eigenlijk om. Uh, laten we eerlijk zeggen, Koeksen is de vernieuwer. Is de schoonmaker, de, de bezem. En uh, McQuaid is de man van het heersende beleid. Hm. En waar had Koeksen zijn bezem toen hij zelf in het bestuur van de UCI zat? zat Hing uh, nou, hij in de kast? Goede vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Hij heeft daar natuurlijk uh, uh, zijn stem mogelijk wel laten horen... maar in ieder geval niet zo publiekelijk dat wij allemaal weten dat Koeksen al die tijd al uh, de grote opponent was van Bekreet... en dat hij altijd geroepen heeft om openheid. Koeksen heeft trouwens wel één voordeel. Hij is uh, al een jaar, uh, sinds 1997, 1990, een jaar of 16 is hij al voorzitter van Bitje Cycling... En daar heeft hij wel een organisatie opgebouwd waar je u tegen zegt. Een superprofessionele organisatie met, met ook uiteindelijk hele goede sportieve prestaties. Ja, en dat is toch ook wel een beetje de reden dat met name nu de Europese bonden, de, mensen, de Europese stemmers, dat die op de hand zijn van de nieuwlichter van Koeksen en dat ze zeggen van oké, okay, er moet nu maar eens een nieuwe wind komen. Goed. Hey, er zijn geruchten dat de verkiezing vandaag misschien niet doorgaat. Hoe zit dat? Ja. Nou, daar heb ik net nog even over gesproken met Marcel Rintels, de voorzitter van de Nederlandse Wielerunie. De man ook die een stem heeft, een van de veertien Europese stemmen heeft. En hij zegt wat er kunnen gebeuren is, van tevoren wordt gestemd over de vraag... kan het worden voorgedragen door een bond die niet de bond van zijn eigen land is. Want dat is natuurlijk het hele verhaal. Ierland, de bond van zijn land. ...heeft geweigerd om Bekweet voor te dragen als nieuwe president van de UCI. Daarna heeft hij het geprobeerd via Zwitserland, het land waar de UCI is gevestigd... ...en waar hij dus als voorzitter ook woont. Ook die willen dat niet. En nu uh, wordt er dus een voorstel gedaan of eventueel Thailand, of Marokko, uh, ...of die Bekweet kunnen voordragen als kandidaat voorzitter. Nee. Wordt dat voorstel afgestemd, dat heb ik net gehoord van Wintels... ...dan zou het wel eens kunnen zijn dat je toch een verkiezing gaat krijgen... Uh, waarbij er maar één kandidaat is, dat is Koeksen. Koeksen heeft gezegd, ik ga alleen maar regeren als ik absolute meerderheid krijg. Nee. Uh, en dan zou het wel eens kunnen zijn dat al die landen die in principe gewoon met weet hadden willen stemmen, maar met weet die niet mee aan de verkiezingen, dat die blanco gaan stemmen. Nou, dan heb je dus een inpassen en dan heb je geen voorzitter. Nou, uh, Gio, dat ik ben blij dat je dan. in Florence bent en dat je het voor ons gaat volgen. Ja, en het mooie is, we staan hier in een prachtige zaal, het Palazzo Vecchio, met allemaal nou ja, schilderijen van, nou, laten we zeggen, bloedbaden hier in de omgeving. En hmm. ik vind het wel heel toepasselijk. Nou... Gio Libbers doet verslag van het mogelijke bloedbad... bij de UCI in Florence, waar ze gaan vergaderen. Gio, dank je wel en we horen later van je hier op Radio 1. Het is kwart voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Heeft u zin in uh, wat uh, dance muziek? d 66 verklaarde het vorig jaar tot een van de topsectoren van onze economie. National Geographic. maakte een documentaire over deze Nederlandse miljoenenbusiness. het exportproduct. En er is nu ook een boek over 25 jaar dance in Nederland. En die is geschreven door Mark van Bergen. In 1987, a couple of househits from Chicago stumbled across a piece of equipment that would kickstart a musical revolution. Roland TB303, mm. Bucky? Het apparaat wat echt voor domwenteling heeft gezorgd. Dit hier is een Roland TB 303 Baseline. Dat was eigenlijk een basapparaat voor basgitaristen, maar door een kleine schaar producers opgepikt. Het heeft een waanzinnige muziekstijl opgeleverd, een, een miljardenbusiness. Ja.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 Thunderdome. Thunderdome is het concept, want het was meer dan een feest. Het waren cd's en merchandise.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 <laughs> nou, kom maar door met die fiets. Uh, het zijn er toch nog negen geworden. Alles bij elkaar, 28 kilometer. Er zitten twee ongelukken tussen. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Volendam en knooppunt Watergraasmeer. Na een ongeluk, 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de N50 vanuit Emmeloord naar Apeldoorn... bij knooppunt Hattenmarbroek 2 kilometer... Ook daar is de linker afgesloten. Dank je wel, John. Het is uh, tien minuten voor negen. Nepalese arbeiders worden in Qatar uitgebuit. Dat schrijft uh, de Britse krant The Guardian. U heeft er eerder over kunnen horen vanochtend in het Radio 1 journaal. Het woestijnstaatje bereidt zich voor op het WK-voetbal in 2022. Er moet heel veel gebeuren in dat land. Het land heeft honderdduizenden buitenlandse arbeiders aangetrokken om stadions en andere voorzieningen te bouwen. De hele steden komen eruit de grond. Maar slechte arbeidsomstandigheden zouden de afgelopen weken al aan tientallen arbeiders het leven hebben gekost. Arbeiders krijgen te weinig betaald of uh, helemaal niet. Ze kunnen het land niet verlaten zonder een uitreisvergunning van hun werkgever. Eerder hoorde u in onze uitzending uh, een woordvoerder van Human Rights Watch. Uh, die gaf al aan dat zij ook in een eerder rapport dit beeld hebben bevestigd. Arnie van Wezel is van uh, FNV, internationaal adviseur daar. Mevrouw van Wezel, goeiemorgen. Goedemorgen. Het is bepaald niet misselijk wat we horen en lezen... over de werkomstandigheden in Qatar. Uh, wat doet de internationale vakbeweging daartegen... Kunt u er wat tegen doen? De internationale vakbeweging waar de FNV bij is aangesloten... is een jaar geleden ongeveer een campagne begonnen... toen we hoorden hoe erg uh, slecht de arbeidsomstandigheden zijn. En uh, uh, er werken nu 1,2 miljoen arbeiders in Qatar uit Zuid-Azië. Maar dat worden er een half miljoen tot een miljoen meer... Dus uh, toen hebben we gedacht, uh, uh, we moeten hier uh, opkomen voor deze mensen. Mm -hmm. Want ze, kunnen zelf, uh, ze hebben zelf niet het recht om een vakbond op te zetten. Of uh, ze zijn heel afhankelijk van hun werkgever, heel kwetsbaar. Dus als ze hun mond open doen, dan uh, uh, worden ze ontslagen en zijn ze helemaal rechteloos. Dus de internationale vakbeweging heeft dit namens hun zeg maar, opgepakt en de FNV doet daar mee. Mm -hmm. En um, nou begrijp ik eerder van Human Rights Watch... dat ze naar weinig gehoor krijgen bij um, de bedrijven die werkzaam zijn in Qatar... ook niet bij de regering in Qatar. Bij de FIFA, die laat nog weinig van zich horen. Krijgt u wel gehoor ergens? Um, nou, uh, de regering van Qatar, maar ook de FIFA... hebben proberen natuurlijk om een heel goed imago uh, neer te zetten. Uh, Qatar wil zich presenteren als een uh, modern land. En daar hoort deze uitbuiting natuurlijk niet bij. Het is bijna slavernij, zou je kunnen zeggen. Dus ze zijn, ja, wel gevoelig. Ze hebben niet graag dat deze verhalen uh, in de openbaarheid komen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant zien we nog geen beweging. Nee, erger nog, uh, ik hoorde het net van uh, een collega van uh, Human Rights Watch... dat ze het gewoon weg ontkennen. Dus u zegt inderdaad, ze vinden het niet prettig als deze verhalen naar buiten komen. Ze ontkennen ze gewoon weg. Wat, ja. wat, nogmaals, wat kunt u dan doen daartegen? Nou, uh, het voordeel van de vakbeweging is dat ze internationaal georganiseerd zijn. Mm -hmm. De werknemers komen uit Nepal. We hebben goede contacten met de vakbond in, in Nepal... En zij kunnen contact houden met de mensen die uit Nepal in Qatar gaan werken. En uh, um, dus zo horen wij in ieder geval hoe de feitelijke situatie is. Ja. En we proberen de mensen in Nepal toch ook die uit Nepal die in Qatar zijn ook te bewegen om ondanks de moeilijke omstandigheden waar ze zitten... toch hun stem te laten horen. Het grote probleem in Qatar is dat mensen hun paspoort wordt afgepakt... en dat ze zelfs, om het land te verlaten... toestemming van hun werkgever moeten hebben. Dus als jij een conflict aangaat met je werkgever... dan weet je dat je helemaal geen rechten meer hebt. Nee, en, dan, en dan zit je echt vast en dan kan je nergens meer heen. Nee, dan... Wat hoort u allemaal uit Qatar? Wat, wat voor berichten krijgt u over de werkomstandigheden daar? Nou, dus deze rechteloosheid die ik net zei. Maar uh, we hebben uitgerekend uh, dat naar verwachting... 4.000 mensen zullen sterven voordat die stadions en die infrastructuur klaar zijn. Door de slechte arbeidsomstandigheden? Ja, dus als er niet iets verandert in die omstandigheden... dan kun je voorspellen op basis van... nu sterft ongeveer één persoon per week. Ja. Als er meerdere mensen komen en er verandert niks... dan ga je ervan uit... dat Hetzelfde getal blijft. Dat zijn er dan 10 tot 12 per week. 600 per jaar. En zo zijn we tot die berekening gekomen. En wij denken dat uh, zelfs de grootste voetbalfan niet lekker zit in een stadion. Als hij of zij weet wat voor offers daarvoor gebracht zijn. Dus uh, we zijn wereldwijd. Proberen we dit nu onder de aandacht te brengen. En we denken wel dat we dan druk kunnen uitoefenen op de regering van Qatar en ja. op de FIFA... en ook op bedrijven die daar nu willen gaan meebouwen. Ja, nou duidelijk. Um, ik wens u veel succes Dank je wel. met deze zaak. Annie van Wezel, internationaal adviseur van de FNV.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 Zoogdieren sterven uit als bosgebieden versnipperd raken. Daarover schrijft het wetenschapsmagazin New Scientist. Uit een studie uit Thailand zou blijken dat veel kleine en grote zoogdieren... binnen 20 tot 25 jaar uitsterven in geïsoleerde bosgebiedjes. In grotere bossen gebeurt dit niet. Het zou betekenen dat zoogdieren in kleine ecosystemen... nog kwetsbaarder zijn dan al werd gedacht. Volgens de onderzoekers is dit zorgelijk... omdat steeds meer bosgebied versnipperd raakt. Burgemeester Bas Eenhoorn van Alphen aan de Rijn stopt per 2014. Dat meldt RTV West. De VVD'er is als waarnemend burgemeester langer aangebleven dan de bedoeling was. Aanleiding daarvoor was het schietdrama in een winkelcentrum in 2011. RTV Oost is bij een protest van metaalarbeiders... Ongeveer 300 werknemers uit de metaalsector... zijn vanochtend bij elkaar gekomen in de IJsselhallen, dus in Zwolle. Ze eisen loonsverhoging en een betere regeling voor overwerk. Eerder had de vakbond een ultimatum gesteld aan werkgever FME. Dat ultimatum is inmiddels verlopen. Voor steeds meer gemeenten dreigt een financieel moeras. Dat schrijft Trouw. De krant baseert zich op een analyse van de rekenkamer Metropool Amsterdam. Dat wordt vandaag gepubliceerd, die analyse. Voor 40 gemeenten zijn de risico's groot. Meer dan een kwart van de gemeenten is... Financieel kwetsbaar. Er is in de analyse gekeken naar financiële tekorten, oplopende schulden en de grootte van het eigen vermogen van de gemeentes. De Rekenkamer waarschuwt ook dat bij de overheveling van veel taken van het Rijk naar de gemeente nieuwe risico's ontstaan. Er bestaat bijvoorbeeld het gevaar dat gemeentes het geld dat ze dan krijgen inzetten voor het oplossen van de huidige financiële problemen. Omroep Flevoland maakt melding van een nieuwe illegale snoepkunst. Onder een viaduct in Almere is een enorme snoepautomaat verschenen. De automaat bestaat weliswaar uit 192 A4'tjes die tegen een pilaar zijn geplakt. Eerder verschenen in de stad grote snoeprollen. De kunstenaar zegt dat er steeds minder expositieruimte is in de stad... en neemt daarom zijn toevlucht tot de openbare ruimte. Ja, want hier is er zat. De Britse Rijksmonumentendienst als slot geeft vandaag en morgen rondtijdingen... door het Engelse Big Brother House. Daarover schrijft de krant The Guardian, ook daarover dus. De organisatie doet dit naar eigen zeggen omdat het gebouw een belangrijke en interessante bijdrage heeft geleverd... aan de Britse cultuur. Doe maar. Nou, pas Schemming. Dankjewel. Ja, Zou ook invloed hebben gehad op ideeën over ontwerp en esthetiek. Nou, dan weet u dat ook weer. Zo dadelijk, optimisme over het overleg met Iran. Blijf luisteren. Vandaag in... Vrijdagmiddag Live. Jurgen Rijman